Nu volgen de laatste veertien delen van een bewerking van Noordbrigade Stockholm, een serie hoorspelen geschreven door Anton Quintana, naar de boeken van Tjewal en Waloo. Veertiende deel. Dat lijkt inderdaad iemand te bestaan die Ronnie Kaspersson heeft.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 Vreemd is dat? Ja. Vreemd. Ik moet bellen. Uh, niet op mijn toestel. Opzij! Nou nee, ja, als je zo aandringt En uh, als je het kort en zakelijk houdt. Bek. Martin, uh, luister goed. Wat heb jij? Bro is er een die horen nacht. Uh.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 Ja, is yes, kakker. Doe me lol. Je spreekt hier met Beck. Wil je even iets voor me nakijken? Ja, wat? Wie is dat? Je spreekt met Beck. Oh, ja, nee, maar ik wel. in Beck spreek je. Martin in Beck. Ah, Martin. Hoe gaat ja. het met ja, jou? Uitstekend, dankjewel. Alles goed met jou ook? Ja. ja. Uh, ik hoop uh, dat je me een informatie kan geven. Uh, jullie hebben daar een aangifte van aan een gestolen uh, Volvo. Een beige Volvo. Heb je die bij de hoop misschien? Ja, ja. Nee? Moet ergens in een la liggen of zo. Ze heeft te maken met die schietpartij. Ja. Oh. Weet je wel? Nou, die, uh, die jongen die er van deur is, heeft hem gestolen in Vellingen. Waar? In Vellingen. Vellingen? Nou, dat is al niks met die schietpartij te doen. Nee, dat, dat heeft een, oh, Ik heb niks met die zaak te maken, maar het kan zijn dat die Benjamin vol voor toevallig iets met mijn karwijn te maken heeft. Oh. Wel? Ja, het, het, ik weet het wel. Het, het zou bijzonder toevallig zijn, maar uh, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Wil je misschien even kijken? Wil je lol even doen? Nou ja, zeg, hey, het is vlak voor de lunch. We gaan eerst even eten, hoor. Nee, nee, nee. Ik heb dat nee, niet thuis die terug. Nou, doe me naar plezier, zeg. Die niet na de lunch, nu. Hè? Huh?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 Dan haal ik hem. Wat een zo'n situatie. Zoiets heb ik in al die jaren nog nooit meegemaakt. En ik ben blij, toe, wil je dat geloven? Mm -hmm. Als moeder, als we maar geen familie hadden. Dus is toch dus laat, laat... Mij, laat, laat mij met de heren praten, Cecilia. Alsjeblieft. Nou, dan ga ik mee. Blijf bij de kinderen. Doe nou toch, Cecilia. Goed. <laughs> Waar gaat het om, heren? U weet waar het om gaat. Siegfried Mord. Meneer Sundström, we hebben bewijzen dat u haar gedood hebt. Ik heb een arrestatievervuld in mijn zak. Bewijzen, u, u kunt geen... Wel, we hebben bewijzen. We hebben onder andere bij het lekken tot Poetskatoen gevonden met Nikkel afkomstig uit uw fabriek. Maar al die bewijzen doen er weinig toe, want u wilt er wel over praten. Ja. Waarom heb je er gedood? Ik, ik. Ik was gedwongen. Ik voel me niet goed. Ik. kan beter met ons meekomen. <coughs> dat we op het bureau kunnen praten. Oh. Meneer oh. Sandston. Wat hebt u? Heb je wel in orde? Uh, dat is mijn hart. Oh, oh, God liep hemel. helemaal. Oh. Houdt u mijn vrouw? Ik. Larsson. Hé, hey, Gunvalt. Huh? Wat is het? Het in brand? Er is net een melding binnengekomen. Een meisje dat het vroeger met Ronnie Kaspersen hield, beweert dat ze hem gezien heeft. Wat? Waar is Lennart? Ik ben hier. Nou, trek je jas aan. We hebben geen minuut te verliezen.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 Weet je dat jij nou net zo eigenmachtig bezig bent als ik al dit was? En dan ben je toch altijd zo tegen geweest? De regels, de regels. Dat zei je toch altijd? Het helpt niet meer of je aan de regels houdt. De regels voldoen niet meer. En de wetten ook niet. Dus spaar me je gouden oerlen, wat? Liever een pistool bij je gestoken. Straks maak je je druk om te voorkomen dat het collerenjocht door je ijverige collega's aan flarden wordt geschoten. En dan schiet hij jou voor je donder. <lacht> dan zal ik pas goed lachen. Doe maar niet zo stoer, Larson. Als het op aankomt, dan heb je maar zo'n hartje. Waar ik jij je anders zo druk over. Omdat het bespottelijk dus is lachwekkend om opeens zo'n belham al af te gaan met een hele politiemacht voor zeker om je rotter gaan. Nou. Hele afslag, hij was. Zo, ja hoor, dat moet het huisje zijn. Nou. Luister hem het zal moeilijk worden, maar oké. Okay.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 8, 6. Ronnie Kasperson. Ben jij daar, Ronnie? 8, 10, Luister! 11, Ik ben ongewapend. 12, Ik kom 13, met je praten. Viertien. Voel je me Ronnie? Mis. Yes. Wanneer is u willen naast? Kom maar nog wat doen. 16. Ronnie! 17, 18. Kijk dan man! Ik ben ongewapend! Niet schieten!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 Hoor je me, Ronnie? Je hebt toch niemand gedood? Je kunt er met een lichte straf vanaf komen. Raak niet in paniek, Ronnie. Doe geen domme dingen. Ronnie, van een domme idioot je bent. Hou op met het schieten. Hou op! Ik jong. Ik zou je je kop van je rond moeten slaan. Ik zou je dat veld te moeten jagen tot al die jonge dienters je te pakken krijgen. ...maar het dom nog aan toe, dat zou ik moeten doen. Wagen dus te bewegen. En ik doe je je om, maar dan wil je strot. Ronnie! Geef over, Ronnie! Je kunt er nog goed van afkomen. Ronnie! Kom maar binnen, Lennart. Zo. Jezus, wat even gaan zitten. Ik heb bijna mijn broek gedaan. Schitterend werk voor je, Lennart. Die pracht van een toespraak. Als dat looi maar een klein beetje beter kon schieten... ...dan had je nou voor de poort van hemels aan Fantastisch politieman, dat ben je. Ben jij Ronnie Kalfersen, ja of nee? Geef antwoord, joh. Meneer vraagt je wel. Kijken je geen antwoord geven? Ja. Wat ja? Ja, meneer. Dat bedoel ik niet. Goed. Ronnie, heb jij op die politiemannen geschoten? Geef antwoord. Nee. Ik had genezen pistool. Waarom schot je dan nou, idioot? Omdat. alle. ...kranten schrijven dat... ...dat... dat le, ...levenslang krijgt. Levenslang. Ja, de kranten... ...die moet je vooral geloven. Ook nog goedemiddag allemaal. Als de heer ons even laten passeren... ...dan kunnen we deze snot naar zijn vraagje zetten... ...en naar het bureau brengen. Vlot gedaan, Larsson. Dat moet ik toegeven. Waarom heeft Carsten zo'n geen handboeien aan? Ja, wat is dat voor gebrek aan de optreden, Kunvald? Waarom heeft de gevangene geen handboeien aan? Ik heb ze niet bij me. Buitenleven heeft je goed gedaan, pap. Je ziet er lekker bruin uit.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 Dat Karel uh, dat en jij, bedoel je, bedoel je dat jullie... Uh... Ja, bij je hokken. Oh, gezellig hoor, en heel goedkoper. Ja, ja. en uh, wat zegt je moeder daarvan? Wat zeg jij daarvan? Ja, nou ja, ik vond, uh, Je overvalt me, moet ik zeggen. Ja, maar ik moet weg. Ik uh, kom te laat voor de afschrijfsborgen. Oh, oh, oh, nee, nee, nee, niet hmm? weglopen. Geen uitvlucht, hè? Vind goed, ja of nee? Je leeft al een hele tijd op jezelf. Moet, moet ik dat dan nou goed vinden? Nou.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 En je krijgt de kans niet je achter mijn bijhoor te verstoppen. Nee. Dan moet ik heus gaan, want ik kan Lennart niet langer laten wachten met zijn afscheidsborrel. Afscheidsborrel? Afscheid van wat? Van het bureau? Van het team van Moordbrigade Stockholm. Wordt hij dan overgeplaatst? Nee, dat niet. Ik zal je er morgen alles van vertellen. Kom nou, ik, ik, ik ben al laat. Hallo, hallo. Hoe oh, ben je daar, Martin? Je hebt ja, nee. hem maar net gemist. Ja, wat kon die doen? Had iets opgevangen en kwam zomaar een handje geven. Ja, verdomd dat ze niet vriendelijk was. Begripvol en zo. Behalve dan dat hij niet kon verhelen dat hij mijn me stapel met shocker vindt. Maar goed, en stom maar even komen binnenwippen. Kijk, en dat alleen al, dat vind ik wel. Hele uitverkiezingen, zeg. Ja. Zou me bijna gaan bedenken. Nou, je hebt de knoop wel ineens definitief doorgehakt. Zeg, ik stond er echt van te kijken. <laughs> ik ook. Zeg, dat is me ook wat, hè, dat met die sunstrook. Ja, dat hoor ik. Heb je er al je tijd gedaan om eenzielige vrouwmoordenaar te arresteren... en dan krijgt die rotzeg een hartaanval als je hem eindelijk gevonden hebt? Bah, dat moet jou natuurlijk weer overkomen. Weer geen bekentenis. <gacht> ja, toch wel. In het ziekenhuis kwam hij nog even bij. Oh ja? Dat is ja, ja. dan geschikt voor hem. Ja, ik wil je het zo even noemen, ja. In elk geval is uh, Volker Benson weer vrij. Maar het schijnt dat ze daar aan Endersdorf heel blij zijn... Uh, want ze misten zijn veroopt de haring nogal aan een verse eieren. Zeg, Martin, ik heb geen tijd gehad om je rapport te lezen. Maar waarom werd ze eigenlijk voor me... Nou, ja, oké, die, die Kaj Sundström en zij...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 En de durft zelf niet aan zijn vrouw te vertellen, want dat is nogal een principieel type, een beetje moralistisch en zo, maar je wel erg bang voor wat de buren zouden zeggen Af, Wat Een he? rare mens zeg je toch, hè? In plaats van dat hij zich afvroeg wat de buren nu zouden zeggen. Oh, maar hij had het hele erin ingepikt. Hij kwam op die seksmaniak, waar ze naast londe. De volke Benson dus. Want die naam heeft hij toch? Al heeft hij dan als een monnik, die raakt je nooit meer kwijt. En hij bedacht dat het er maar op een lustboord moet lijken. Ja, Zodat iedereen zou denken dat Benson het gedaan had. Natuurlijk, en dat dacht ook iedereen. Maar hij ja, blijft even goed toch een raadsel.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 Zeg, drink eens uit, jongens. De flessen moeten lezen. Ja. En dat is dus niet voor niks uit de slof geschoten? Ja, voor iemand die straks geen inkomen meer heeft, staat er voor een aardig kapitaaltje. Hè? <laughs> uh, weet jij nog die kist wodka in het huis van Mauritsson? <laughs> Scheelde niet veel of hadden iedereen een fles in onze zak gestoken? Hè? <laughs> Echte de onversneden Russische wodka. Maar ja, zoals je zegt, je hoort je als politieman aan de regels te houden. Ja, ja, ja, dat is goed. Altijd volgens het boekje. Nou, ik... Uh, moet wel zeggen dat ik je laatste eigenmachtige optreden alleen maar kan toejuichen. Als al zal Hamar wel behoorlijk hebben zuurlijk gekeken. Die kaspaston heeft geluk gehad dat jullie de fanatieke jongens voor waren. Dat was snel en goed werk hoor. Nou, nou, laten we daar dan op drinken. Nee nou, jongens, ja, proost hè. Proost. Die hadden Linda moeten zien. <laughs> Die stond maar in het gras te wiebelen en zette dan manmoedig één stap vooruit en riep... Niet schieten, ik ben ongewapend, niet schieten en intussen floten de kogel... Ja, tussen... drink jij je glas is leeg, <laughs> leeg kundveld. Gaat je mond niet voorbij. Hè, <hijen> ja...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 Nou, dan moet je wel van beton zijn om die behoorlijk in de war te raken. Om maar even, daar gaat het niet om. Heeft die Ronnie Kaspersson te ja of te nee op jullie geschoten? Dat wil ik weten. Hij schoot een keertje of wat in de lucht, Lennart. Ja, uh, waarschuwingsschoten waren dat eigenlijk. In de lucht? Ja, want er was niets anders. En toen heb ik hem dat geweer afgepakt. Toen kreeg ik van Hammer de kat dat ik hem de handboeien niet omgedaan. Dus dat te brullen niet. In ieder geval, Hammer is zeer, zeer voldaan over zijn team. Dat heeft hij nadrukkelijk gezegd. Hm syntactische tactische commando. Die moord in Andersleuf opgelost. En de politie dan ernaar gepakt. En achterstotten rendel. Ja, laten we hopen dat het joch een beetje een behoorlijk advocaat krijgt. Ja, Hammer was trots op zijn moordbrigade. Hou je nou op. Hij denkt vast alweer over bevorderingen. God bewaar me. Nou, mijn volgende zaak moet mislukken. Hoe dan ook. Want deze heb ik alleen maar kunnen oplossen. Dankzij een stomzinnige toevalligheid. En jouw uh, ijzeren geheugen, Melander. Uh, sorry, maar ik had het ook al in de gaten. Niet waar, Melander? Jij krijgt een medaille, heb ik horen fluisteren. Dat is <laughs> goed voor het kerkzakje. En Lennart?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 Trouwens, ik heb beloofd dat ik het niet te laat zou maken. Ik ga opzappen. Ja, ik, uh, ik loop met je mee. Ik moet toch die kant op. Jij wilt anders de andere kant op varen. Uh, ik ga nog even uh, langs Rea, als je het per se weten wilt. Wie mag dat zijn? Rea. Nooit van gehoord. Maar hij is altijd erg stiekem met zijn dames. Tot morgen, mijn heren. Tot morgen. En kom nog eens langs, Lennon. Dat zal ik doen. Leuk, ja. Nou, tot ziens dan. Haal nog wat van je horen, hè. Ja. Dat zal ik doen. Ja, ja. Wat je zegt, ja. Zullen wij er eentje drinken onderweg? Hm? Ja. Waarom dacht je anders dat ik met je meeliep? Dit was het veertiende en laatste deel van de weerspelserie... ...moordprichaam Stockholm... ...die geschreven werd door Anton Quintana... ...naar de boeken van Sjöwal en Wader. U hoorde de stemmen van Jan Borkes. Gellie Mantel, Hans Karsenberg, Hans Hoekman, Paul van der Lek, Harp Orizant en vele anderen. De regie was van Ad Leuple en de bewerking deed Ruurt van Wijn. Zommelijke goor met rassige stoel, Zij wat vader poel. Kutvader zommie hemelenboel, Kansche wil hadden zo. Vader die in de hemel woont, blunders en zover zet. om een paar trassige schoenen när men är trött? sig om hoe dagarna dagen 200 jaar. finns du er niet langer Mijn gezicht erkwaar, dollig in mijn menskringssporen. Ik ben een wiksgibelaktig figuur. Duw je Bakom het harn stond de dode polur. Hij tar me, Sommige går met rassige schoen, tills de mors lukt te gaan. De duivel, die een mor, voor zich een godsgrat